12 uur. Het NOS-journaal door Alt Megens. Goedemiddag, nog geen reactiekamp op verdeeldheid FNV over pensioenakkoord. Financiële markten opnieuw in het rood en opnieuw aanslagen in Kabul. Vanmiddag wisselend bewolkt met kans op een bui. 18 of 19 graden wordt het bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. In de kustgebieden krachtig tot hard. Morgen dan gaat de wind liggen. Verder is er weinig verandering, bewolking en opnieuw een enkele bui. Al maakt het zuiden ook kans op wat zon. En dan wordt het opnieuw 18 graden. Minister Kamp reageert vanmiddag op de verdeeldheid binnen de FNV over het pensioenakkoord. En ook werkgeversorganisatie VNO-NCW houdt tot die tijd de kaken stijf op elkaar. D66-leider Pechtold reageert wel. Hij begint zijn geduld te verliezen. Nou ja, de maat vol. Ik ben een groot voorstander van het van poldermodel. Maar dan moet er wel wat uitkomen. En we zijn nu twee jaar lang, ruim twee jaar, aan het praten. Het is een, een hete aardappel die ook politiek gezien altijd moeilijk ligt. Mensen durven niet echt tegen een achterban te zeggen... dit is nodig. Maar ik vind dat het voor de volgende generatie onbestaanbaar is... dat die dadelijk de kloppen gaan opvangen. En ook CNV-voorzitter Smit is duidelijk in zijn reactie. Twee tegenstanders mogen niet in staat zijn een heel proces land te leggen, zegt hij. Het moet mogelijk zijn om toch tot een akkoord te komen. Wij hebben als CNV een paar weken geleden ja-mits gezegd... met die mitsen die lijken op een paar van de tenzijs van de bonden van FNV... Maar ik geloof echt dat wij er, eruit kunnen komen en ook dichtbij een oplossing zijn. Dus ik vind het buitengewoon teleurstellend dat dit nu het resultaat is... En dat, ja, dat, dat zet ook het hele akkoord op het spel. Een beetje onder het mond van we willen een beter resultaat. We staan straks met, met helemaal niks. FNV-voorzitter Agnes Jongerius denkt ook nog steeds dat er een doorbraak kan komen. Straks om half vijf heeft een afspraak met minister Kamp en Bernard Wientjes van de werkgevers. En wat Jongerius betreft gaan de voorzitters van Bondgenoten en van Abva Cabo gewoon mee. Nou, ik zou zeggen stap met mij in de auto. Ik bedoel, er ligt een uitnodiging voor overleg. Ja. En waarom zou je die kans laten lopen? Om mee te gaan om de belangen en de zorgen van je eigen achterban helder te formuleren. Ik doe het graag, ook voor hem. Maar ik zou het nog beter vinden als hij zelf mee zou gaan. En hij heeft nog een paar uur om zich te bedenken of hij mee wil. Maar de voorman Van der Kolk heeft nog niks laten weten... of hij al dan niet ingaat op die uitnodiging. Hij gaf Jongerius in ieder geval wel een wensenlijstje mee. Wij willen in ieder geval een echt een hele grondige, stevige, duidelijke inzet van de FNV... op verbetering van de positie van mensen met een laag inkomen, zodat die op 65 met pensioen kunnen. We willen meer zekerheid in het pensioen. En we willen ook in ieder geval dat er aan de risicodeling... met werkgevers gewerkt wordt, of beter gezegd, werkgevers meer betalen. En we vinden dat het onvoldoende is, dat onvoldoende dat er te weinig recht wordt gedaan, is gedaan... aan de positie in ieder geval van de achterban van de grote bonden. Van der Kolk was dat. Maar de bewegingsruimte voor de minister van Sociale Zaken is klein. Het is dus maar de vraag wat er overblijft van zijn wensenlijstje voor Den Haag. Dan de financiële markten. Die blijven pessimistisch. Alle beurzen in Europa staan inmiddels weer op verlies. Beleggers maken zich grote zorgen nog altijd over Griekenland... en de gevolgen van een escalerende schuldencrisis voor de banken. Financieel redacteur André Meinema, we spreken elkaar van deze tijd dagelijks tegenwoordig, dat is zorgelijk André. Ja, nog wel ja. Hoe is uh, gisteren ging het over uh, min 2, min 3, hoe is het nu? Op dit moment uh, min 1,5 tot min 2,5 voor de, de belangrijkste Europese markten. De AX op dit moment op uh, bijna 1,5% lager op 264 punten. Parijs doet slechts van al met uh, 2,3% lager, want daar zijn vooral de Franse bankaandelen die zwaar onder vuur liggen. De euro op 1,36, 1,36, obligatiemarkten, Daar lopen de rentes weer op van zowel Italië als Spanje. En de rente van de, de, de, de Duitse staatsobligatie die daalt. Dus het verschil wordt steeds groter. We begonnen nog vanmorgen nog wel op de, optimistisch. Hogere opening, opgetild door een onverwacht hoger slot op Wall Street... Uh, ook de, de bericht over Chinese belangstelling voor Italiaans schuldpapier. Plus wat handel gevoed, wellicht door koopjesjagers naar de dalingen van gisteren. Maar dat na een uurtje was het optimisme al helemaal weer over. Draaide de beurs in het rood. Dan kregen de zorg over de banken dus weer de overhoud. Want ook bijvoorbeeld die, die Chinese belangstelling voor Italiaans papier... is leuk voor de korte termijn, maar geen oplossing voor het schuldenprobleem. Italië, daar kijk ik nog vandaag erg naar. Want die moest vandaag weer naar de markt geld ophalen. Hebben 6,5 miljard euro uit de markt gehaald. Tegen een rente van 5,6 procent. En dat is de hoogste rente die Italië ooit betaalt. Heeft sinds ze in de euro zitten. Ja, en opnieuw de banken die, die onder vuur liggen, André? Ja, die, daar voelen ze de pijn in deze financiële en de schuldencrisis natuurlijk het eerst. De koersen van de bankaandelen die gaan echt ook weer met procenten onderuit, met name dan in uh, Frankrijk. Want daar zitten de Franse banken behoorlijk dik in, uh, in Griekenland. Zo voor zo'n circa 60 miljard euro voor de Duitse en de Franse banken samen opgeteld. Er zijn zorgen in uh, Frankrijk over de liquiditeit van de banken. Het kasgeld van de banken. Hebben ze wel genoeg uh, geld in huis om uh, de lopende zaken te doen. Um, want het probleem is ook een beetje dat in deze markt van onzekerheid en angst... de banken eigenlijk elkaar niet meer vertrouwen. En dus hun overtollig geld dat ze elke dag hebben een beetje parkeren. Niet bij elkaar, wat ze normaal gezien zouden doen, maar parkeren bij de ECB. En daar is een recordbedrag van bijna 200 miljard euro gisteren geparkeerd... omdat de banken dus niet aan elkaar durven en willen uitlenen. Nou, dan je dat soort rampenscenario's dat banken eh, zeg maar, eh, elkaar de keel afknijpen. Ja. Hoe lang kan dit nog, nog doorgaan? Elke dag 2-3% in de min. Eh, ja, het moet geen self prophecy worden, maar ho hoe lang? Eh, wanneer is de bodem in zicht? Ja, moeilijk te zeggen. Het sentiment laat zich moeilijk voorspellen. En Wanneer is de markt overtuigd, maar we zijn het denk ik nog niet. Eh, want er is nog steeds geen duidelijke oplossing, eh, of welke duidelijkheid dan ook over. Of het nog Griekenland betreft of een ander land. Maar in ieder geval, zolang die duidelijkheid er niet is, eh, zal dit denk ik wel door blijven gaan. Oké. Okay. Gaan wij door naar, naar Italië, uh, de redding voor de economie daar. Komt misschien wel uit het oosten, André had het erover. Uh, de Chinezen die denken erover om Italiaanse staatsobligaties op te kopen. Daardoor was er even wat optimisme vanochtend op de beurzen. Uh, Bas Mesters in Rome, hoe, hoe serieus is die interesse, Bas? Ja, het is nog geen deal. Het nieuws lekte gestravend uit via de Financial Times en de Wall Street Journals. En is vanmorgen bevestigd door de Italiaanse minister van Financiën, Giulio Tremonti. Hij heeft vorige week besprekingen gehad met een Chinese delegatie. Wil er verder nog niks over zeggen, maar volgens de media gaat het om het China Investment Corporation, het grootste inv investeringsfonds van China. Dat zou dus geïnteresseerd zijn in het opkopen van obligaties en in het investeren in Italiaanse industrie en infrastructuur. Dat heeft Tremonti bevestigd, maar verder inhoudelijk wil je, het, wil je er niks over kwijt. Ligt het allemaal zo gevoelig? Ja, dat ligt vooral politiek gevoelig, ook voor Tremonti. Want die heeft ja, de afgelopen jaren altijd gewaarschuwd voor het spook China. Hij heeft altijd gepleit voor meer protectionisme, juist om Italië te beschermen tegen China. En nu zou hij eh, de bedelende handen ophouden richting China... om die Italiaanse economie eh, vooruit te helpen en te redden. Dus dat is problematisch. En daarnaast willen ze natuurlijk niet eh, veel erover zeggen totdat er een deal is... No. Het effect mocht China inderdaad overgaan tot aankoop van die, van die obligaties. Wat zal het effect zijn dan? Ja, wat men hoopt is natuurlijk dat China op grote schaal koopt dat fonds. Er wordt zelfs gesproken over 10% van de, van de schuld van Italië. Nee, dat is 1900 miljard euro en 10% is dus 190 miljard. En dat zou betekenen dat er een grotere vraag is naar die obligaties. Daardoor zou de rente dalen en daardoor zou de schuld... Het financieren van die schuld goedkoper worden voor Italië, waardoor een faillissement minder snel zou kunnen komen. En waardoor de eurozone dus ook eh, wat, wat, wat extra lucht kan krijgen. Dat is het idee erachter. Op dit moment doet de Europese Centrale Bank dat werk in feite door die staatsobligaties op te kopen van Italië. Basmeesters in Rome, dankjewel. Dit is het NOS Journaal met dooralt Megens. Treinongeluk bij Stavoren in juli vorig jaar... was het gevolg van gebrek aan aandacht voor de veiligheidsrisico's. De Onderzoeksraad voor Veiligheid spreekt in een rapport... over het ongeluk van een ontluisterend beeld. Volgens de Raad heeft ProRail als opdrachtgever van onderhoudswerkzaamheden... niet genoeg veiligheidseisen gesteld aan de verschillende aannemers. Het ongeluk waarbij een onderhoudstrein door een stootblok schoot... veroorzaakte een enorme ravage. Alleen twee mensen in de trein raakten licht gewond... Volgens de onderzoeksraad volgde de machinist een ongebruikelijk zijn niet op. En bovendien functioneerde het remsysteem niet goed. Opnieuw een serie aanslagen in Kabul, de hoofdstad van Afghanistan. Een klein uur geleden gingen verschillende bommen af in en rond de ambassadewijk. En er wordt nog gevochten, zegt correspondent Lucas Waagmeester. Lucas, wat heb jij inmiddels uh, bovenaan te kunnen halen hierover? Ja, een serie aanslagen in de ambassadewijk Wazir Akbar gaan. Hè. Het lijkt erop dat de voornaamste doelwit het hoofdkwartier van de internationale troepenmacht ISAF is. En ook de Amerikaanse ambassade, de Afghaanse inlichtingendienst en verschillende ministeries zitten ook daar in die wijk. Uh, bronnen in Kabul zeggen dat is vrij ongewoon dat er meerdere raketinslagen zijn geweest. Een journalist van het tv-station Tolo News, onder andere, die zegt dat hun kantoor is getroffen door een raket. Er zijn nog meerdere plekken. ...in de wijk ook gevechten uitgebroken en zou nu op dit moment ook nog uh, gevochten worden. Hm. Alle belangrijke kantoorcomplexen en gebouwen zijn uh, ja, extreem zwaar beveiligd in Kabul, Ik kom er gisteren vandaan. Uh, wat je daar ziet uh, of, is, is eigenlijk verschillende checkpoints, slagbomen en, en, en versperringen van beton en prikkeldraad om die gebouwen binnen te komen. Dus als je zo'n uh, gebouw wil treffen of zelfs wil binnendringen, dan moet je echt met grof geweld komen. Er is vaker van dit soort geweld in Kabul. Afgelopen zondag nog, hè, tien jaar na 11 september, was er een aanslag. Maar ja, het lijkt erop dat het hier echt gaat om een, ook voor Kabul... vrij uitzonderlijke uh, aanval. Althans, zoals het er nu uitziet. Uh, we volgen het. Straks om één uur hoop ik je meer details te kunnen geven. Lucas Waagmeester, dankjewel. Philips gaat extra bezuinigen. Het bedrijf kondigde in juli aan dat het diep in de bureaucratie zou gaan snijden. Er werd in eerste instantie gedacht aan besparingen van zo'n 500 miljoen euro. De plannen daarvoor zijn intussen uitgewerkt en volgens Philips is daarbij voor nog eens 300 miljoen aan mogelijke besparingen gevonden. Het is niet duidelijk hoeveel banen het allemaal gaat kosten. In zijn woonplaats Bokstel is oud-PVDA-Kamerlid Frits Kastricum overleden. Hij zat sinds 1977 17 jaar in de Tweede Kamer. Hij hield zich daar onder meer bezig met verkeer en vervoer. En hij was ook jarenlang secretaris van de PvdA-fractie. In 1991 werd hij vicevoorzitter van de partij. Na het aftreden van Marianne Sint was hij een tijdje waarnemend partijvoorzitter. En later trad hij toe tot het Europees Parlement. Hij was ook nog een periode senator. Frits Kastricum is 64 jaar geworden. De Eerste Kamer gaat digitaal. Alle Kamerleden krijgen een tabletcomputer met een applicatie die speciaal voor de Eerste Kamer is ontworpen. Hiermee kunnen de senatoren op elke gewenste locatie de agendas, wetsvoorstellen en andere Kamerstukken lezen en beheren. Volgens de Eerste Kamer is dat een primeur in Europa. De griffier van de Senaat noemt de invoering van de tablet een markant moment in de geschiedenis van de Eerste Kamer. Tot nu toe werden wekelijks duizenden pagina's drukwerk met een koerier bezorgd op de huisadressen van alle Kamerleden. De 20e editie van de Champions League Circus start vanavond. Met een prachtige wedstrijd op de eerste speeldag van de groepsfase titelverdediger Barcelona... neemt het in eigen huis op tegen drievoudig Champions League winnaar AC Milan. Bij de Italianen spelen drie Nederlanders. Mark van Bommel, Clarence Seedorf en Urbi Emmanuel Voor Van Bommel is Barcelona de uitgesproken favoriet. No, of course natuurlijk zijn ze de the, the favoriet. Want in de laatste vijf, zes jaar, they ze drie keer de Champions League en uh, they lost one time in the semi final against Inter, I think. Uh, so of course they are the uh, Maar um, but we are trying to uh, to do our best, like always. And we have also a very uh, strong squad. Dat was Mark van Bommel. Barcelona heeft in de laatste zes jaar de Champions League drie keer gewonnen en dus zijn ze favoriet. Maar wij gaan ons best doen zoals altijd. En vergeet niet, wij hebben ook een sterk team, zei hij. Duel tussen Barcelona en AC Milan is vanaf kwart voor negen. Te volgen hier op deze zender, Radio 1. Erik van der Leur is ontslagen als assistent van het Duitse Alemannia Aachen Dat uitkomt in de Tweede Bundesliga. Van der Leur vertrok in het kielzog van trainer Peter Hiballa... die verantwoordelijk wordt gehouden voor de slechte competitiestart. Tennisster Michele Michela Krajicek heeft de tweede ronde van het WTA-toernooi in Quebec in Canada bereikt. Ze was in twee sets te sterk voor Marie-Eve Pelletier uit Canada. Krajicek heeft onlangs een flinke sprong op de wereldranglijst gemaakt. Ze steeg van de 183ste naar de 138ste plek. Ook Igor Seisling klom op de wereldranglijst. Door zijn overwinning in het Challenger-toernooi van Alfa aan de Rijn is hij nu nummer 146. Robin Haase is nog altijd de beste Nederlander. Hij staat 42ste. Het toernooi om de Champions Trophy voor mannen wordt dit jaar in Nieuw-Zeeland gespeeld. De Internationale Hockeybond, FIH, had India de organisatie ontnomen... omdat er te veel problemen zijn binnen het Indiaanse hockey. In India zijn twee bonden actief, wat indruist tegen de regels van de FIH... en het Internationaal Olympisch Comité. De Champions Trophy wordt van 3 tot 11 december in Auckland gehouden. Nog één keer de hoofdpunt uit deze uitzending. Nog geen reactie van minister Kamp op verdeeldheid binnen de FNV over het pensioenakkoord. Financiële markten staan opnieuw in het rood. En weer zijn er aanslagen in Kabul. Bijna 14 over 12. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio 1 de NCRV met Lunch en Jurgen van den Berg. 4 ontleedt wekelijks actuele onderwerpen. We nemen afstand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 Goedemiddag allemaal. Twee Nederlandse tv-programma's zijn in de Europese top 10 van meest vernieuwende programmaformules gekozen. Netmanager Roek Lips is zo trots als een pauw. Hij zit hier naast me, dus ik kan dat met eigen ogen zien. We gaan er zo meteen over doorpraten in het mediaforum. Walker van Schermburg, ex Den Haag Vandaag. En Marianne Swageman, directeur van het communicatiebureau. En het gaat onder meer over het fenomeen Frits Bester. De politiek verslaggever van RTL Nieuws had voor de zoveelste keer... als eerste de cijfertjes van Prinsjesdag op een rij. Ja, het gaat over de macro-economische verkenningen. Zeg maar een deel van de Prinsjesdagstukken die aanstaande vrijdag... allemaal officieel gepresenteerd worden. Maar nu hebben we de belangrijkste cijfers al. In de Nationale Nieuwsquiz, Erik Meckelholt uit Hengelo. En wilt u ook een keer meedoen aan die quiz? Mail dan uw naam en telefoonnummer naar Nationale Nieuwsquiz@ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws van vandaag. Het was niet alleen voor de FNV-bestuurders een lange nacht. Ook de journalisten die het pensioenoverleg volgden... hebben de hele nacht doorgewerkt en doorgewaakt. Peter van der Meerschout, goedemiddag. Hoi. Jij zat daar namens de NOS de hele nacht uh, nog steeds wakker zo te horen. Ja, nou, weer een beetje wakker. Ik ben, uh, geloof ik, om 11 uur was ik thuis. Toen ben ik, uh, heb ik even geslapen. Maar toen was ik een tweet dat jullie me zochten. Dan denk ik van, nou, weet je, oké, okay, ik probeer nog even wat te doen. Maar <laughs> dan ben je zo. Ik <laughs> zit toch op een soort adrenaline niveau. Uh, dus uh, ik ben eigenlijk nog wel gewoon wakker, ja. ja. ja. Uh, je stond daar niet alleen. Het was behoorlijk druk. Uh, ja. hoe, hoe komen jullie dan de nacht door? Nou, je werkt eigenlijk van hoogtepunt naar hoogtepunt. En dat, of eigenlijk van dieptepunt naar dieptepunt. Want van zodra ze met eten aankomen, zetten, dan weet je als journalist... Oh jee, het gaat lang duren. Dus er kwamen pizza's voor de, voor de voorzitters. Maar er werd al gelijk gezegd, ja, maar jullie krijgen ook. Mooi. Dan weten we dus, oké, okay, we hebben in ieder geval eten. <lacht> en het, en het, het kan nog even gaan duren. Ja, ik bedoel, bij pizza's weet je dat het lang kan gaan duren natuurlijk. Ja, nou, de ellende begon pas toen we... Dat was tijdens mijn uitzending... in. ...in het oog dat er in één keer... Uh, ...schalen met bitterballen naar boven gingen... En, en, um, ...en lumpia's, dat weet je nou eens. Ze houden het ook nog echt vol. Maar van dat soort vette spullen... ...daar word je ook gewoon moe van. Dus op een moment snapten wij gewoon niet meer dat ze na die tien uren praten met elkaar, dat ze nog steeds er niet uit waren. En toen was het kwart over drie. En toen kregen ze in één keer ijsjes en alles wat zij kregen, kregen wij ook. Dus wij werden dan wel weer daar een beetje wakker van. Maar je wordt ontzettend melig ervan van dat soort dingen. Want we hoorden ook helemaal niks. We wisten echt niet wat er gebeurde. Wij zaten beneden, overigens wel goed verzorgd door de, door de vakcentrale. Want we hadden onze eigen werkplek en we konden gewoon koffie drinken. en zo. Maar we mochten niet naar boven, we mochten niet die betonnen trap op, Want daar zat die grote vergaderzaal. Maar, uh, ja. waar die bestuurders dan, uh, dan in zaten. Dus het was meer even turf van wat, wat gaat er allemaal naar binnen uh, aan eters waar, maar oh, echt, ja. echt nieuwtjes kwamen er niet naar buiten. Nee, en het, en het was schimmend. Stellen, hè. De, zaal, de vergaderzaal waar ze zaten, dat, die zit wel aan de buitenkant van het gebouw. Dus dan moesten we even door de twee schuifdeuren naar buiten. We moest iemand op de knoppen drukken, komen we naar buiten toe. Er staat, misschien ben je wel een keer geweest, er staat een soort standbeeld van drie, vier meter hoog. Op een bepaald moment was een collega van de Volkskrant er gewoon ingekomen. Hè. Dit is twee uur s'nachts. Om even te kijken of dat we door die vitrages heen konden zien wie praat met wie. Want er werd onderhavenklap geschorst, uh. hoorden we. Maar we wisten echt niet wat er gebeurde daar. Nee, en toen was het ineens zes uur vanochtend. Begon het Radio 1-journaal dus. En kwamen ze naar buiten. Het leek alsof jij het had afgesproken. Ja, nou inderdaad. Ja, dat, dat, dat, dat vermoeden. dat. Uh, nee, nee, echt niet. Uh, want we, eerst hadden we. Uh, rond de 06 of 6, kwamen er wel inderdaad wat voorzitters naar, naar, naar beneden. En die keken. Nou, heel erg zagrijnig. Zeiden, we gaan douchen, ik moet mijn kind naar school brengen, ik wil weg hier, het is klaar. Ja, maar is het dan ook klaar? Nou, toen zeiden ze me niks meer. En toen stond in één keer um, Henk van der Kolk voor me en bleek dat um, Agnès Kerius dan weer achter me stond. Ja, het nieuwsoverzicht in onze uitzending van het Radio 1 liep. Ja. Het was inderdaad, ja, dan komt inderdaad het nieuws op je af. En we hebben het tien minuten uitgezonden en dan kon ik het hele verhaal. Ja, dus dan worden oh. lang, lange nachtwachten toch nog een beetje beloond op die manier. Uh, Peter, ja. uh, even slapen dan, want vanmiddag gaat het gewoon weer verder, hè? Ja, maar zonder mij. <laughs> Oké, okay, okay. bedankt dat je even aan de telefoon kwam. Peter van der Meerschout van de NOS. De economische barre tijden lijken adverteerders weinig te doen. Er wordt zelfs meer op tv geadverteerd dan ooit. In 2010 steeg het aantal tv-reclames met 11 procent. En tot 2015 verwacht adviesbureau PWC, PricewaterhouseCoopers... staat dat voor een jaarlijkse groei van 6 procent. Volgens de onderzoekers blijft tv grote groepen mensen trekken... en zijn de kosten van adverteren flink omlaag gegaan. Verder verwacht het adviesbureau een grote groei in het on-demand kijken op internet. Van de 14 miljoen tv-kijkers in Nederland... kijken zo'n 10.000 mensen on-demand programma's op het internet. 2015 verwacht het adviesbureau dat bijna een half miljoen mensen on-demand kijkt. De Rijksuniversiteit Groningen heeft een nieuwe hoogleraar journalistiek aangesteld. Het is Jeroen Smit, bekend als presentator en schrijver... van bijvoorbeeld het boek over de overname van ABN AMRO, De Prooi. En hij is de opvolger van Mark Chavan daar in Groningen. Hey, Jeroen Smit, goedemiddag. Goedemiddag. Terug naar de stad waar je zelf ooit bedrijfskunde hebt gestudeerd. Ja, jaar later, ja. dat, dat, dat was vast niet de enige overweging. Nee, ik ben ontzettend verguld met, uh, met, het, uh, met, met deze nieuwe baan. Het is een halve aanstelling. Maar inderdaad met het verzoek om uh, te ontfermen over het praktijkstuk... van de masteropleiding journalistiek in Groningen. En daar uh, een nieuwe generatie uh, journalisten te inspireren. Ja, en dan breng je brede ervaring mee. Uh, geschreven media, radio, tv. Um, van welke kwaliteit gaan die studenten nou vooral profijt krijgen? Nou ja, kijk, mijn passie is onderzoeksjournalistiek. Uh, dus echt de, de verdieping... Dingen goed uitzoeken en ik denk dat we daar uh, nooit genoeg van. Uh, uh hebben in, in kranten en ook in andere media. En ik hoop daar mensen met name ook op aan te raken. En dan verder, ja, ik ben natuurlijk jarenlang druk met, uh, met het bedrijfsleven, de economie, en met name ook het um, in kaart brengen van hoe leiders werken en falen en hoe besturen van grote organisaties uh, de weg kwijtraken. Ja. En uh, dat, ja, ik, ik geloof heel erg in het belang van journalisten hè, die in een samenleving de rol van checks en balances vervullen en er goed voor zorgen dat mensen met beide benen een leidinggevende figuur, belangrijke figuren met beide benen Staan. En op dat financieel-economische vlak gebeurt uh, steeds meer. Eigenlijk is dat het allerbelangrijkste op dit moment natuurlijk. Uh, ik heb wel eens het idee dat wij journalisten daar uh, vaak niet altijd even goed van op de hoogte zijn. Dus daar ligt wel een, een gebied uh, wat ja. te winnen valt. Nou inderdaad, het is waar dat journalisten niet automatisch enorm van cijfers en rekensommen houden. Nou is mijn stelling altijd dat het vaak ook helemaal niet over die cijfers en die rekensommen gaat, maar vooral over mensen en hun gedrag. He, ik ben jarenlang dat ook uitgedragen, ook als hoofdredacteur in de tijd van het week. Dat FEM, lang geleden alweer. Maar economie is vooral ook ontzettend leuk. Je moet naar de mensen kijken, naar hun gedrag. En dan wordt het al een stuk toegankelijker. Goed, dus dat, dat krijgen de kids daarmee in Groningen. Uh, het is een benoeming voor twee dagen in de week. Blijf je als journalist actief ook gewoon? Ja, natuurlijk. Ja. Er zijn nog meer dagen in de week. Ja, ja. Nee, absoluut. Oké, okay, nou veel succes daar in uh, Groningen. Dank je wel. Jeroen Smit was dat. D66 is het zat dat minister Maxime Verhagen van Economische Zaken... stelselmatig zijn plannen via de media verspreidt... en pas daarna de Tweede Kamer informeert. D66 Tweede Kamerlid Kees Verhoeven wil dat het parlement de minister op de vingers stikt. Verhoeven ergde zich al langer, maar het toppunt was dat hij uit de media moest vernemen... dat Verhagen de heffing voor ondernemers bij de Kamer van Koophandel vanaf 2013 wil afschaffen. In Vlaanderen stoppen ze met hun versie van Serious Request. de actie met het glazen huis aan het eind van het jaar... De actie om geld in te zamelen voor het Rode Kruis is namelijk te succesvol daar in België. Dit jaar is de zesde en laatste editie van Music for Life in Leuven, Gent en Antwerpen. Jan van Biezen, netmanager van Studio Brussel. We zijn er uh, vijf jaar geleden, zes jaar geleden, uh, echt rock en roll aan begonnen. Helemaal op zijn Studio Brussel. Dus het is een onvoorzien succes geworden. En elk jaar bekijken we nog eens wat de mogelijkheden zijn. En of uh, die grote plannen, die, en die we de Altsmaar groter nog kunnen realiseren. Op een bepaald moment dan zeg je van: kijk, het is, het is mooi geweest. We hebben natuurlijk ook even gebeld met 3FM, waar Serious Request is bedacht. Daar zijn helemaal geen geluiden om te stoppen met het. Vragen van aandacht voor stille rampen, in tegendeel zelfs. Het Nederlandse publiek waardeert de actie enorm, zeggen ze bij 3FM... en er zijn hier wel genoeg steden die het evenement aankunnen. De man die bijna president was van de Verenigde Staten, El Gore... gaat opnieuw aandacht vragen voor de gevolgen van de klimaatveranderingen. Hij doet dat met een speciaal tv-programma. Gore wil de klimaatskeptici er met 200 nieuwe dia's van overtuigen... dat er wel degelijk een verband is tussen de veranderingen... en extreme weersomstandigheden. Het is te hopen dat het een beetje geïnspireerder klinkt dan dit. area the nation Colombia. rainfall, ja, tv-programma van Gore wordt morgen 24 uur lang uitgezonden, elk uur in een andere tijdzone. En bovendien vraagt hij Twitter en Facebook gebruikers om hun account 24 uur lang af te staan, zodat hij daarop berichten kan versturen over de klimaatveranderingen. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Precies vier jaar geleden hadden we niet kunnen bedenken... dat Mark Rutte onze premier zou zijn op dit moment. Zijn partij, de VVD, was ernstig verdeeld... in een Rutte-kamp en een verdonk -kamp. Want na de verkiezingen van 22 november 2006... bleek dat de nummer twee op de lijst, Rita Verdonk... meer stem had gehaald dan lijsttrekker Rutte. Ze zag een kans schoon om Rutte van zijn troon te stoten. Na maanden van incidenten werd Verdonk uit de fractie gezet. Dat was op 13 september 2007. Uh, dames en heren... Dank voor uw komst naar onze fractiekamer. Wij hebben hier zojuist vergaderd en zijn tot de conclusie gekomen... dat er geen vertrouwen meer is in Rita Verdonk als collega in onze fractie. Het vertrouwen is er niet meer dat het nog goed zal komen... tussen haar en de partij, deze fractie. Meneer Rutte, u negeert daarmee eigenlijk 640.000 stemmers op de VVD. Als leider van deze partij ben ik gehouden om ervoor te zorgen dat alles gebeurt wat in het belang is van het collectief van deze club. U heeft gezien ook in het verleden dat we een paar keer te maken hebben gehad met uitspraken van Rita Verdonk die schade opleverden voor de partij. Ik heb zo lang als dat maar kon gepoogd om ervoor te zorgen dat we er als partij gezamenlijk uit zouden komen. Ik ben tot de conclusie gekomen dat dat niet gaat lukken. Rita Verdonk ging als eenmansfractie fractie door en verdween na de verkiezingen van 2010 uit de Kamer. Haar partij, trots op Nederland, wist geen zetel te bemachtigen. Mark Rutte was verlost van zijn plaaggeest en werd na diezelfde verkiezingen dus premier van Nederland. Lunch met Jurgen van den Berg. Twee Nederlandse tv-programma's zijn in Berlijn verkozen... in de top van de beste programmaformats van de publieke omroepen in Europa. Het gaat om Metropolis van de VPRO en Bestemming Onbekend van de EO. In Bestemming Onbekend gaan twee jongeren de ultieme uitdaging aan. Ze gaan op reis, maar weten niet waarheen en ook niet wat ze moeten doen. Ze hopen op zon, zee en strand, maar krijgen bloed, zweet en tranen. Roeklips Lips is de netmanager van Nederland 3, uh, is net terug... want hij was erbij daar in Berlijn. Uh, trots dat deze Nederland 3-programma's zijn uitgekozen? Ja, zeker een mooie, mooie prestatie en ook leuk om bij die Seven Best genoemd te worden. Uh, ja, in ja, de top 7. twee Nederlandse programma's. Waren er ja. nog meer Nederlandse programma's die meededen eigenlijk? Uh, eerder in het seizoen hebben we nog wel meerdere Nederlandse programma's... die hebben op de lijst gestaan, maar deze twee die mochten gisteren een presentatie geven. Ja. Ja. Uh, de winnaar is een, een Noors programma, Never Do This At Home heet dat. Wat is dat voor show? Nou, als je het ziet, dan is de titel heel goed gekozen. Het is een populair wetenschappelijk programma... maar uh, wat de kijker niet weet, is dat ze allemaal oude sloopwoningen gebruiken. Uh, die zien er in beeld nog wel heel goed uit... maar met die huizen gaan ze allerlei hele spectaculaire... Doen. En bijvoorbeeld, wat gebeurt er met uh, je huis... op het moment dat je de bovenverdieping vol water laat lopen? Of uh, is het mogelijk om koffie te zetten in, je, uh, in, de ver in het verwarmingssysteem? Uh, spectaculaire dingen, explosies, uh, huizen die in de brand vliegen... maar uiteindelijk wel met een doel... Om, uh, om leuke informatie over te nou, dragen. Dat klinkt dan al wel als een leuk programma. Dat zou zo in Nederland op de buis kunnen komen. Dat zou zomaar in Nederland op de buis kunnen komen. Of, ja. of is dat al uh, gekomen? Ik weet niet? dat er uh, gesprekken over gaan. Ja, wou, ja. Bij welke omroep gaan we dat zien? Uh, dat is nog niet bekend. Wow. Ja. Okay, maar het komt in Nederland op de buis. Nou, er is een, ik weet van een producent in Nederland die afspraken daar inmiddels over heeft gemaakt. Nou, klinkt hartstikke leuk inderdaad. Dit. Uh, het was een bijeenkomst waarbij een vernieuwende programmaformats werden besproken. Ja, dan denken we ook onmiddellijk aan TV-lab. We hebben het net weer achter de rug, natuurlijk. Ja, ja de, dat was mede en reden ook dat ik daar zelf was. Uh, we hebben daar de internationale resultaten van het project kenbaar gemaakt. Of naar uh, Europa mogen vertellen. Uh, wij zaten niet verder in de competitie, want dit is een ander project. En in die zin doen we niet mee in die competitie in Berlijn. Maar we hebben wel uitgebreid kunnen vertellen... van wat onze ervaringen dit jaar in Nederland, en in Duitsland en in Slovenië uh, zijn geweest. Want en daar, België. Werd, daar werd het ook gedaan? Ja, dit jaar voor het eerst hebben die landen ook meegedaan. <gül> en was het gelijk een oproep aan uh, andere landen om volgend jaar ook mee te gaan doen. Ja. En die ja. landen die nu meededen, die gaan ook weer door met TV-loop? De landen die nu mee hebben gedaan, die hebben allemaal aangegeven... dat het een groot succes was en dat ze volgend jaar zeker weer mee gaan doen. En heb je daar ja. ook landen gehoord die ook mee gaan doen? Uh, Nieuwe? En, ja, ik ben door diverse landen uh, aangesproken. Nou waren er al een hoop landen meer in geïnteresseerd. Maar wat dit jaar gezegd, laten we nou eerst wat kleiner beginnen. Ook om te kijken van waar lopen we tegenaan. Want samenwerken met andere landen en andere culturen is soms ook nog wel complex. Eh, maar goed, het is goed gegaan. Eh, dus ik verwacht dat komend jaar zeker een, een aantal extra landen mee gaan doen. Nou hoop ik maar dat ze in Europa dan niet uh, Jan te volgen op Twitter. Want die is erg negatief hè, over de TV-lab, de man van uh, Omroep Max. Ja, maar het is ook niet echt de doelgroep van Max. En uh, hij doet zelf ook niet mee, dus misschien zit het daar wel in. Nee, maar goed, hij heeft wel ja. verstand van, van, uh, van het mediawereldje intussen. Ja. En uh, hij zegt... Ja, de kijkt er kijkt daar geen hond naar, dus waarom zouden we daar nu een hele week programma's voor uitzenden? Ja. Nou, om de kijkcijfers gaat het absoluut niet in die week. Kijk, als, je, eh, het, als het om kijkcijfers zou gaan, dan zouden we zo'n week vooral niet moeten doen. En de gedachte achter het TV-lab is een hele andere. We He, maken als publieke omroep sowieso al heel veel pilots, maar daar neemt het publiek nooit kennis van. En wij hebben op een gegeven moment gezegd: als die pilots er nou toch zijn waarom laten we mensen er niet naar kijken... zodat ze zelf ook van die pilots iets kunnen vinden. We weten van een wat jonger publiek dat die het steeds belangrijker vinden... om binnen de media ook echt zelf mee te kunnen doen. Nou, het experimenteren daarmee... en ook, wij doen ook allerlei experimenten met de sociale media... om ook te kijken mm -hmm. van, kunnen we op die manier ook zien... wat mensen echt van onze programma's vinden. Ja, dat experiment, daar gaat het heel erg om in die week. En als ik dan bijvoorbeeld terugkijk naar de eerste editie in 2009... En dat van de pilots die we toen hebben uitgezonden... dat zes pilots uiteindelijk ook tot een serie hebben geleid. In 2010 waren dat, heeft dat tot zeven nieuwe programma's geleid... die juist ook echt ontwikkeld zijn. En nou, bijvoorbeeld Tiende van Tijl, wat morgenavond weer eh, eh, op Nederland 3 te ik zien is. Voor klassieke muziek voor jongeren, zeg maar. ja, ja, dat is een, een mooi voorbeeld van een programma... wat er anders misschien niet was gekomen... Ja. en door de TV-lab er nu wel eens gekomen. En ik denk, als ik de uitkomst van dit jaar zie dat er zeker vijf, zes programma's zijn... waar we in de loop van de tijd een vervolg te zien krijgen. Maar goed, krijgen. Hij, hij zegt ook vooral van... moet je dat wel een week lang achter elkaar doen? Moet je niet gewoon ergens een moment creëren in zo'n programmering... dat je weet van, oh ja, dit wordt een experimenteel programma? Ja, dat, dat hadden we vroeger eigenlijk. Vroeger hè, hadden we in de randen van de nacht... zoals we dan hadden we mooie plekjes waar je dan wat mocht experimenteren. Maar dat viel eigenlijk helemaal niet op. En daar praten mensen ook niet over. Juist het gegeven dat we er nu een evenement van maken... Uh, en er is ook veel aandacht voor, er, er is ook veel in kranten... en ook op, via sociale is heel veel gesproken, ook over het project. Juist daardoor is het meer een evenement en leeft het veel meer. Ja, ja. goed, dus uh, dat moet hij maar pikken dan uh, Jan Slachter. Nou ja, en het feit dat er nu zoveel landen mee gaan doen in Europa... dat zegt denk ik ook iets. Ja. Je gaat er hier gewoon in Nederland mee door, hè? daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Uh, dank voor de uitleg hier, Roeklips, de zendermanager van Nederland 3 was dat. Uh, Zometeen het mediaforum... Uh, Hey, luisteren ze mee of niet? Ik mag eigenlijk niet zeggen: too long, blonde animals hebben, zo worden ze wel genoemd. Marianne Zwageman en. Uh, uh, uh, uh, kom nou, uh, help me eens even, Doral. Okay. Welke van Schermburg? Ja. ja, ik ben helemaal afgeleid. Sorry. Uh, dat is meteen worden. na half één, dus in het mediaforum Nu is Doral Megens. Radio 1: Het NOS-journaal. In Kabul zijn zeker zes explosies gehoord. vlakbij de wijk met ambassades in de Afghaanse hoofdstad. Of er granaten zijn afgeschoten of zelfmoordaanslagen zijn gepleegd, dat is nog niet duidelijk. De Taliban zeggen dat ze bezig zijn met een offensief tegen Afghaanse overheidsgebouwen. Agenten delen steeds minder boetes uit voor asociaal rijgedrag. Dat zeggen de politiebonden. Volgens de bonden vinden veel agenten de boetes te hoog. zeker in vergelijking met het buitenland. Agenten overwegen helemaal geen boetes voor asociaal rijgedrag meer te geven. als die worden verhoogd, zoals opstelten wil.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 En de Eerste Kamer gaat helemaal over op digitale informatie. Alle Kamerleden krijgen een tabletcomputer met een app die speciaal voor de Eerste Kamer is ontworpen. En zo kunnen de senatoren voortaan alle stukken lezen en beheren op elke gewenste plaats. Het scheelt duizenden pagina's drukwerk die wekelijks per koerier bij iedereen thuis moest worden bezorgd. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Er trekken wolkenvelden over het land, maar tussendoor zijn er ook een zonnige perioden. Een heel lokaal kan later in de middag een bui ontstaan. Er staat een stevige wind uit het westen. In binnenland is de wind matig tot vrij krachtig. En in het noordwesten staat langs de kust een krachtige tot harde wind, windkracht 6 of 7. De middagtemperatuur komt daarbij uit op 18 of 19 graden. Vanavond trekken vooral over het westen en noorden van het land enkele buien. In het zuidoosten blijft het waarschijnlijk droog. Morgen is er in het noorden vrij veel bewolking en valt er wat regen. In de zuidelijke helft van het land is wat meer ruimte voor de zon. Maar in de middag kan ook daar een enkele lichte bui ontstaan. De maxima komen uit op 17 of 18 graden. De dagen daarna verlopen overwegend droog. Maar in het weekend volgen opnieuw buien. Dit is radio 1 Lunch. Het Media Forum. Vandaag met uh, Wauke van Scherrenburg. dus werkte ooit bij Den Haag vandaag, uh, is dus voor haar leven lang journalist. Marianne Zwageman is er, uh, uh, directeur van het communicatiebureau, oprichter van Poont, zeggen we er altijd bij, en tegenwoordig ook schrijven. Ja, ja, ja, kijk hem bij me. Mijn manuscript, vannacht afgemaakt. Hij ligt al bij de uitgever. Kijk, okay, spannend. Ja, maar dit, ja. dit wordt een boek dus uiteindelijk? Ja, ja, ja, nou, het is al een soort van een boek. Ja. En uh, vertel nog even waar het ook alweer over ging. Nou, het, is een, het boek heet Een webshop is geen carrière. Ontsnap uit het mutsenparadijs. En, uh, <laughs> het, het gaat over vrouwen zoals Wauke. Oh. Uh, vrouwen die wat van hun leven maken en gewoon ergens komen. En het staat uh, vol met allemaal hele smeuïge uh, insightverhalen uh, uit de mediawereld. En aan de hand van die voorbeelden vertel ik hoe ik het dan heb gedaan... om de top te bereiken en hoe je dan vervolgens heel hard naar beneden lazert... en hoe je het dan daar ook weer leuk kan maken. Want jij hebt bij de Telegraaf gewerkt ja. en uh, bij Poon gezeten, bij die ja. oprichting... dus daar, daar lezen we allemaal verhalen ja, over. Ja, ja, ja. ja. Ik dus ga het boek kopen, veel, uh, Ik onthul heel veel hele grote geheimen. En ja, staat boek. er nog nieuws in. Ja, ja, absoluut. Echt? Ja, ja echt nieuws. Ja, eentje, ja, eentje. Ja. Nu. Nee, nee, nee, die bewaar ik voor Paul en Witteman, <laughs> dus als ze meeluisteren... <laughs> ja, ja, kijk, zo is het dan ook alweer. weer. Uh, nou, wanneer, wanneer is het uit? 21 oktober. Oké, okay. ja. nou, uh, dan, tegen die tijd kom je vast nog wel een keer weer. Dan willen we echt iets horen. Ja, even. dan ga ik iets vertellen. Ja, dat je ja. ons ook wel een klein primeurtje ja, mag geven. Ja. Uh, wou ik zag dat jullie heel druk met elkaar aan Twitter waren uh, vanochtend. Elkaar nog nooit in het leven de lijn. Nee, wij, wij, wij kennen elkaar echt van de Twitter. Ja. Ja. ja. En ja. hoe is dat om nu elkaar zo ook even het echte... Uh, te... Heel erg leuk. Oké, okay, nou goed. Uh, daar zijn we daar gauw over klaar. Dan na vannacht. Uh, we hebben net Peter van der Meerschout gehoord van de NOS. Die heeft daar de hele nacht gestaan posten bij de FNV. Je hebt dat ook vaak moeten doen, of in Den Haag, of inderdaad misschien ook wel bij de FNV. Hoe is dat? Nou, in ieder geval posten wij op het Binnenhof zonder pizza's en bitterballen. Dat is wel een heel groot verschil. Uh, ja, heel veel mensen hebben een hekel aan het wachten, maar voor mij was het echt... Ik vond het een van de leukste dingen in uh, mijn journalistiek carrière op Binnenhof. Uh, uren, uren, uren. Spanning loopt op. Spanning zakt af. En dan zul je zien dat dan de deur open gaat. Dus je denkt van, oh, ach, er gebeurt verloofd niks meer. Uh, je hebt, uh, het is altijd hollen en vliegen. Je hebt dan in één keer tijd voor al die collega's waar je mee staat te, te wachten. Dat verbroedert ook zeer, kan ik je vertellen. En uh, intussen probeer je te achterhalen wat er gaande is met de telefoontjes en zo. Uh, maar ja, goed, dan krijg je uh, uh, niet zoveel te horen. Hooguit verloopt moeizaam. Ja, dat weet je dan zelf ook, wel. Een je daar niet zo lang. Maar ik vond het altijd echt heel erg geweldig. Omdat je ja. altijd zit, loopt het wel goed af of loopt het niet goed af. Ja, maar de moeilijkheid lijkt me toch. Want ik bedoel, in de nacht is dat natuurlijk even wat minder. Maar goed, so, in de loop van zo'n avond komen allerlei programma's voorbij. Die willen allemaal van jou horen hoe het dan is. En je hebt eigenlijk niks te melden. Nee, want je moet, weet niet wat er aan de hand ja, is. Ja, je kunt hooguit uh, nog een keer uitleggen uh, wat een ellende het is... en dat het moeizaam gaat. Maar je Valt inderdaad, als er niets te melden is, ontzettend gauw in platitudes. Want je hebt gewoon nog niets te melden. Ja. Zit je daar graag naar te kijken, Marion? Nee, en ik moet ook niet aan denken om er te staan. Want volgens mij is het... Uh, ja, we missen Pim, Pim Fortuyn alleen al om die reden, denk ik nog steeds. Want Nederland is gewoon niet een land... waar ze met slaande deuren dan vervolgens naar buiten komen. En daar hoop je natuurlijk toch een beetje op. En dat is volgens mij na Pim Fortuyn niet meer voorgekomen. Ja, dat ik stond daar zo fout afliep. Ik stond daar eerlijk gezegd nooit uh, te hopen op uh, slaande deuren. Want dat maak je inderdaad in Nederland uh, nooit mee. Ik bedoel, ja, na jij de ging Fortuyn de de gewoon achterna. In, ja, in de ja, de, ja, ja, ja, precies. <laughs> nee, maar naar de, dichter, de beroemde de dichte deur bij het CDA ja, zie je ja, dat ja. mensen daar uh, niet eens zorgelijk, niet eens een traan naar buiten komen, maar met de politieke glimlach weer knap op het gezicht ja. geplakt, uh, bijna van, uh, nou ja, uh, ja, het is allemaal in orde, mensen gaan maar slapen want we zijn eruit. Maar zelfs bij de FNV vanochtend, die bedoel, Jongerius en, en van de Kolk die toch een beetje elkaars vijanden volgens mij zijn. Nu ja. die stonden ook keurig naast elkaar uh, de ja. pesten, Ja, Dat is ja. typisch Nederland. Ja. Ja. Poldermodel ook hier. Uh, dan de en Witteman. Gisteren de seizoenstart van opnieuw een seizoen van Jeroen Pauw en uh, Paul Witteman. En ze hebben een nieuwe tune. Welkom bij Pauw en Witteman. Nou ja, nieuwe tune, het is de oude tune, maar uh, volgens mij Chesto heeft er iets uh, aan ja. uh, opgepimpt. Uh, <lacht> een beetje een disco beat zit erin. Uh, wat, wat vond je van uh, Marion? Nou, Paul Wittman moet natuurlijk wel altijd oppassen dat het, geen, uh, dat, het geen, uh, dat het geen radio met beeld wordt. Dus dat ze allerlei nieuwe dingen proberen. Wat ik ook fascinerend vond, er was de hele tijd een, een wielrenfiets in beeld. En, Volgens mij was het gewoon één grote reclamespot voor Giant, dus er is volgens mij ook iets voor van het businessmodel veranderd. Van Paul Witteman had ik het idee. Ja, ik, ik zag wel in de aankondiging dat die Bauke Mollema zat dus de ja. man die in de Vuelta 4 is geworden. Ja. Die, uh, die, ze liet eigenlijk zien hoe, die, uh, hoe stijl die dan omhoog is gereden. Dus dat was de. Ja, reden maar dat... continu was toch dat, dat Giant. Volgens mij was het de Giant logo was nee. eigenlijk de hele tijd ja. in beeld. Er zijn nog ook heel veel andere goede fietsen. Zeg ik er even tegen onze luisteraars bij, want dat mag je helemaal niet. Al oh, mag je niet zeggen. Nou, ik wil volgend jaar de Alpe d'Huez gaan beklimmen. Dat doe ik graag op een Giant fiets, als dat. Kan, dus. ja, ja. Um, er waren meer dingen, want behalve die tune, dat wil, daar, daar schiet je verder niet veel meer mee op. Dat is gewoon een, een beetje aanpassen aan deze tijd. Maar ze hadden ook iets bedacht met allerlei uh, bijzondere uh, camera schakelingen. Waardoor je soms vier beelden tegelijk zag. Ja, en een uh, logo van de Vara dwars over het hoofd van uh, Jeroen Pauw. En uh, constant al dat vlees uh, wat je maar zag. Alsof uh, de kijker toch vooral niet uh, uh, wist... Wat nu eigenlijk vlees precies ja, dus is. Groot, vieze, rood rode lappen daar steeds nee, op mijn scherm. Een van de onderzoekers <lacht> betrokken bij dat uh, onderzoek... waar dus frauduleuze uh, uh, gegevens in verwerkt zijn. Ja. En dat ging over vlees. Dus vandaar ja. was het handig om een ja. pak karbonades in beeld ja. te hebben. Ja. <lacht> nou ja, karbonades, volgens mij was het of zoiets. Want het was hartstikke okay, rood. Oké, niet kwalijk. Ja, het was heel... Uh, maar uh, ik, ik moet eerlijk zeggen over dat hele nieuwe beeld. Weet je, uh, Paul Witteman, het is een talkshow. En uh, hou het nou maar gewoon simpel. Denk bijvoorbeeld aan... Uh, Baratel van Dorp, een grote tafel, uh, wijn erop, uh, uh, van, van, van die plaspindas erop. En klaar ben je, je hoeft al die toeters en bellen niet. Ik werd er gisteravond echt helemaal knettergek van. Van constant het wissen van het beeld en die screens. En uh, ik vond het heel erg onrustig. En op een gegeven moment trapte ik me ook op... dat ik uh, niet meer naar het beeld keek, alleen nog zat te luisteren. Ja, ze hebben dit gewoon helemaal niet nodig. Het is een talkshow en geen uh, bewegend... Uh, uh, nog meer gedoe. Um, so. bij, de, bij de najaarspresentatie van de VARA zei Paul Witteman... Uh, dat, uh, ff, met, met het oog op het nieuwe seizoen... Dat, dat hij vindt dat er meer een goed humeur in moet... en minder cynisme uh, aan tafel. Ja, nou ik denk dat misschien voor dit tijdslot dat wel oké okay is. Hè? Ik geloof dat dat, uh, dat ook wel eens uit onderzoek is gebleken... dat mensen graag met een goed gevoel uh, toch hun bed in willen stappen. Dan moeten ze overigens dit seizoen niet meer Christ Klep... Klept, klept uitnodigen. <laughs> <laughs> <mij terug>. um, <laughs> maar wat ik dan jammer vind, is dat... Uh, wa waren... Is dat vanwege Chris Klep zelf? Of vanwege de, de boodschap die hij verduurt? Want hij wordt altijd maar uitgenodigd oh, als ellende is in ik, de ik wereld. Ik weet niet, ik kan niet zo goed naar zijn boodschap blijven. ze wordt zo afgeleid door die man. Maar, maar ik, vind, ik vind het zo jammer dat er dan op geen enkel ander tijdstip nog wel ruimte is voor hard en cynisch en rauw en, en, en provocerend en, en ongecensureerd. En ik heb het gevoel dat met het tweede seizoen van, van WNL en Poont, is er een soort Grote gezelligheidskaravaan uh, Hilversum zijn binnengetrokken. En dat was volgens mij nou net niet de bedoeling. Hè? Dus de, de, de ochtendshow van WNL is gezelliger geworden. Misschien dat Eva Jinek op, op zondagochtend nog iets gaat brengen. Maar vooralsnog is het allemaal heel erg gezellig. House Ibiza van Poont, wat moet ik er nog over zeggen? Uh, dus waar gaat dan wel dat, dat, dat rauwe harde geluid terugkomen? Hè? Dat, dat uit, uitgesproken is, uh, is de stekker getrokken ja. natuurlijk. Voor dus te eigenlijk doen. zeg je, Paul Witteman moet er bij een oude lees blijven. Nou, ik vind Als Paul Witteman dat niet doen uh, vanwege tijd tijdslot waar ze zitten vind ik dat prima, maar waar komt het dan wel? En, en wie let daar dan nog op? Want dat vind ik wel echt heel erg jammer. En je ziet ook dat die nieuwe omroepen die eigenlijk daarvoor opgericht zijn... ja, die brengen het ook niet. Dus, ja. dus waar gaat het dan wel vandaan komen? Welke kan je een beetje eigenlijk veranderen? Want ik bedoel, ja, of, of, of, je, of je dat nou cynisch wil noemen of wat dan ook. Maar goed, Paul en Witteman zijn al jarenlang actief op de Nederlandse televisie. Die, die hebben bij hun eigen persoonlijkheid mee. En dat ja. vinden veel, veel mensen prima, volgens ja. mij. Dus als die nu ineens iets anders moeten gaan doen wat tegen natuurlijk ja, is... dat is ook je, niet dat, goed. Zou, dat zou, als je kunnen ze nu wel de eerste paar avonden eroverheen leggen... Maar dat gaat natuurlijk weer mis. Ik, bedoel, ik ken beide heren. En als daar een gast gas op een gegeven moment zit te raaskallen. Nou, ik durf nu al maar een aan. Dat je no-time weer datzelfde verveelde. gezicht van Jeroen pauw ziet. Nog een beetje achteroverleunend ook. En al in één keer ratje eroverheen. En, ja, en Paul Witteman die zal toch vooral... en zeker niet in de politieke interviews... zullen later op af en toe een cynische vraag te stellen. Laat ze nou ook maar gewoon zichzelf blijven. Dat is gewoon prima. En ik ben het wel met Marianne eens... Dat uh, uh, uh, het is al te veel gezelligheid, terwijl uh, uh, allemaal weet je, dat is een soort verslavende gezelligheid om aan te worden is, uh, daar ben ik ook tegen. Ja, Ik, ik begreep ook nog, want dat, dat heeft je ook bij die najaarspresentatie gezegd, dat ze een beetje anticyclisch willen gaan programmeren. Dus als iemand met een, een boze boodschap zit, willen ze daar ook iets, iets positiefs tegenover zetten. Ja, wat moet ik daar nou van zeggen, eerlijk gezegd? Ja, ik vind het geforceerd. Het, is, uh, het doet me heel erg denken aan de slogan: Wees uh, verschillig van de Vara. Hè? Negatief, positief, altijd weer het positieve overheersen. Er zijn gewoon negatieve berichters, negatief nieuws. Uh, er zijn mensen met een negatieve boodschap. Zo so wordt. Goed. Dan de macro-economische verkenningen. Hij stond er weer mee te wapperen, Frits Wester. Ja, leuk. Dat is het jaarlijks terugkerende spelletje... onder journalisten. En Frits wint hem altijd. Dus eigenlijk zou hij uitgesloten moeten worden van deelname. Maar <laughs> hij, heeft, hij heeft toch al een keer <laughs> vals gespeeld bij de nieuwsquiz? Oh, ja? Ja, ja zeker. Ja, oh. hij, hij wilde nooit aan herinnerd worden. Maar, oh. ja, maar het is wel waar, ja. ja. Volgens vele getuigen. Had hij, had hij de pauze, had hij de antwoorden of zo uh, stiekem ja. afgekeken. Maar goed, Maar uh, het is toch knap dat hem dat steeds weer lukt? Nou, ik weet niet of dat knap is. Volgens mij is het helemaal niet zo ingewikkeld. Maar weet weten ook beter dan ik. Als je daar elke dag rondloopt, ben je natuurlijk op een gegeven moment zo goed ingevoerd. Dat, het, uh, dat, het, uh, ja, dat is een jaarlijks terugkerend ritueel. Ja, uh, dus ook, ik weet niet of het nou... maar er lopen dus heel veel journalisten al jaren rond. Hè? En ik vind het toch echt een prestatie, dat RTL... en ik begreep uit een tweet van Frits Wester... dat uh, uh, met dank aan de hele redactie... dus waarschijnlijk heeft iemand uit de redactie hem uh, boven tafel weten krijgen... Uh, ik vind het toch knap dat je dat ieder jaar weer lukt... Ja. En ik weet, ik, ik weet ook heus wel... het is vooral de fun voor de journalist zelf... en uh, uh, de afgunst bij de andere journalisten. Uh, of op tenminste van potverdorie, waarom wij niet? Uh, maar of maakt voor de kijken eigenlijk geen barst uit nee. wie dat nou als eerste heeft. Of wie dat ellendige nieuws nou op dinsdag maar krijgt. Maar hoe, hoe lukt het hem dan steeds de... wel? Heeft hij gewoon ontzettend goede contacten? Die, uh, of zijn ja, redactie ja, op zijn minst dan? Uh, uh, ja, ze moeten dus uh, uh, heel veel uh, investeren in bepaalde contacten... en heel goed weten waar ze uh, moeten zoeken. Maar zijn dat politici Terwijl, of zijn dat, dat ambtenaren op de achtergrond ja, die die, op die dingen dit schrijven? Moment, volgens mij, maar ik kan naast het hebben de politici uh, de mef uh, nog steeds nee, niet. Nee. En moet dit uh, uit de ambtelijke hoek komen? Nou... Uh, ik vind dat gewoon uh, buitengewoon knap. En ten meer, uh, die club van RTL, die redactie, is niet zo groot. Het is maar een kleine redactie. En ik weet toch heel wat redacties daar in Den Haag die stukken groter zijn. Ja. Die lukt het dus niet. Dus ik dus, vind het echt chapeau. Dus bij de jongens ja. zitten ze wel een beetje te balen nu. waarschijnlijk. vast. Ja. Ja. Ja. Maar jij zegt het maakt eigenlijk niet uit. Het is een journalistendingetje. Ja, en het moet ook gewoon. Hè. Dus die hele discussie die er was over misschien moeten die stukken wel eerder uh, vrijgegeven worden voor iedereen. Dat vind ik onzin. Dit, dit maakt het leuk. En dat hele Prinsjesdag is natuurlijk gewoon één groot podcast enige dag in het jaar dat de koningin iets moet doen voor haar geld... maar verder heeft het natuurlijk helemaal geen enkele, <laughs> geen enkele waarde. Dus dit, dit soort rituelen horen daarbij. En dat is, dat is hartstikke leuk. En dat moet ook vooral zo blijven. moeten we niet weer allerlei procedures voor gaan instellen of nee. veranderen. Nee. Goed, leuk dat jullie er waren samen. Uh, Twitter nog lekker even door. Wij zijn benieuwd naar jouw boek... En je komt voor die tijd in ieder geval één liedje eruit ja, ja, ja, ja, te stellen. Ja, ja, ja. Laten we dat Wou ik ook bedankt. Ja. Graag gedaan. Uh, zometeen de Nationale Nieuwskiest met Erik Meckelholt uit Hengelo. En dit is een liedje uit die nieuwe film die je gaat draaien, De Bende van Os. Jan-Willem Roy met in het achtergrondkoor Guus Meeuwers en Frank Lammers. Soms is het beter. We hadden de tijd van ons leven, de wereld in ons hand. We waren goed ruik, en smerig bezig. We een duvel en zijn moer niet bang. God het om het leven. Nergens een wijte weg. Nergens niks omgeven. Mertens een wijte weg. Soms is het beter als je iets niet weet. Je moet vooruit, kijk maar niet meer opzij. Als je de niet aan in zit. Je had het moeten weten, had het kunnen zien. Soms is het beter als je het vergeet. Het ja. voelde de liefde ze veilig, maar die bleek zo vals als een kraai. Niets was hier nog heilig, en de waarheid maar daar. Veel veranderd, weg is de roes, net als de roep. Maar we gaan niet zitten klagen, er schiet er niks mee op. Niet meer mouwen, niks meer vragen, er schiet er niks mee op. Soms is het beter als je iets niet weet. Je moet vooruit, kijk maar niet meer op zijn. Als je de midden in zit, je had het moeten weten, had het kunnen zien, soms is het beter. J.W. Roy dus, en soms is het beter uit die nieuwe film De Bende van Os. We gaan uh, beginnen met de nationale nieuwsquiz voor deze dinsdag. Erik Meckelholt is vandaag de kandidaat, 49 jaar, uit Hengelo. Uh, welkom. Dank u. Eigen bedrijf, hè? Brandweerkleding. Ja, we zijn gespecialiseerd in brandweerkleding. We proberen de... Nederlandse en de Duitse brandweermannen zo veilig en zo comfortabel mogelijk aan te kleden. Ja. Maar hoe zit het dan? Want je koopt zo'n brandweerpak voor een, een brandweerman... en dat gaat dan wel een tijdje mee, lijkt me. Of is daar voortdurend ook wel vervanging nodig? Of zijn er weer nieuwe ja. snoefjes? Eerlijk gezegd gaat het te lang mee. En Vooral onze kleding gaat er lang mee. Maar <laughs> dat, dat even te zijde. Dan verkoop je te weinig, wil je zeggen. Ja. ja, ja, ja nou, maar goed, de markt is erg klein. Maar goed, de concurrentie is nog niet zo heel erg groot, gelukkig. En, uh, dus we kunnen er nog redelijk van leven. Ja, maar goed, het is specifiek brandweerkleding dus. Echt gespecialiseerd in brandweerkleding. Ja, ja. En waartoe behoorde daarnaast... Zo'n kleding kan ik je heel veel vertellen. Misschien wel meer dan de vragen die je straks gaat vertellen. Maar. <laughs> ja, <laughs> Laten we dat een andere keer dan doen. Want ik vind het wel een interessant onderwerp. Zeker we... interessant. Ja, zeker. Maar er zit meer, in, meer techniek in dan, dan velen denken. Ja, moet ook, denk ik. Want ja, je gaat, toch, uh, gaat dan een brandend huis in en zo. Dat moet allemaal maar wel Ik graag zijn. de uitnodiging aan, hoor. Nou, we gaan daar even over nadenken. Eerst maar eens die quiz. We uh, beginnen met het bepalen van de nieuwsfactor. Ik ga straks liggen, ja. Nee, ik sta nu nog te kijken naar een betonnen trap. De nationale nieuwsquiz. Het overleg tussen de FNV-bonden over het pensioenakkoord zit muurvast. vast... Er moet nu gewoon door de FNV ja of nee worden gegeven. Ja, we hebben medelijden met is... je, maar we proberen nou, je wakker te houden. Nee, ja, ja, okay. gaat het wel? Nou, uh, mijn eerste reactie is dat wij uh, inderdaad de... FNV-bondgenoten die zegt nee. Zoveel lange vergaderingen over pensioenen gehad hebben. Ja, einde. Dit gaat niet lukken. Ja, werd dus nee. Uh, vraag 1, dat gebeurde niet zonder slag of stoot. Vanmorgen om 6 uur gaven de bonden van de FNV-vakcentrale het op na uren overleg. Hoeveel uur duurde die vergadering... waarin de verschillende bonden te vergeefs tot een akkoord probeerden te komen? 16 uur. Dat is goed. Vraag 2. Uiteindelijk waren er twee dissidentenbonden. Van Henk van der Kolk, van FNV-bondgenoten... wisten we al een beetje dat hij zijn poot stijf zou houden. Ook Corrie van Brenk deed dat. Namens welke andere bond binnen de FNV? Dat is een... Uh... De eerste die wist ik. Die dacht ik van die ga je vragen, maar. Uh, FNV. Nee, geef ik op. Dat is de Afvarkabel. De Abfacabo. ja. <tie> was het twee kampen maar moeilijk duidelijk konden maken waarop het akkoord nou precies was stuk gelopen. Vraag 3. Maken we ons nu vooral druk over lange doorwerken? De laatste decennia hadden we juist te maken met ouderen... die eerder met pensioen moesten. Zodat jongeren die moeite hadden een baan te vinden... op die plaats aan de slag konden. In 1974 werd hiervoor een regeling bedacht. Wat is de naam daarvan? Ja. Ouderen die eerder... Ja. Ehm... Um... Het is gisteren een lastige vraag, maar vandaag weer. Ehm... Um... Ja, dat is de, de FUT-regeling. Ja, die kwam van heel ver Ja, weg. die komt... Vervroegde <laughs> uittreding, ja, FUT inderdaad was het. Heel goed, uh, we gaan naar vraag 4, een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Het valt me op dat de joviale premier niet op dit moment... de alertheid toont die bij deze cijfers hoort. D66, Pechtolds is goed geschrokken van de uitgelekte cijfers... van de macro-economische verkenningen, zegt D66 leider Leidenpechtold. Het speelkwartier is over. Vraag 5. Die cijfers zijn ook erger dan iedereen had verwacht... en uh, dan er was voorspeld ook. Europese regels schrijven voor dat het overheidstekort niet hoger mag zijn dan 3%. Op welke cijfers komt het Nederlands tekort uit volgens de uitgelekte informatie? 2,9. Ja, dat is goed. Aanmerkelijk hoger dan de raming van het kabinet. En dat raakt dus op een haartje na die grens van 3%. Straks krijgen we nog Griekse toestanden hier, zeg. Uh, we gaan naar de laatste vraag. Aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. Dus we zoeken een naam, een persoon. Uh, de vraag is simpel. Wie bedoelen we hier? Als je het antwoord weet, onmiddellijk stoproepen. Want dan zetten we de tellen met de punten ook stil. Hier komen de aanwijzingen. 4. Ik was letterlijk in mijn vak gegroeid. Stop. Eurlings. Hoezo? Nou, hij hey, zei gisteren dat hij wat uh, mager geworden was. en dat hij nu slanker geworden was. en dat hij in een ministerschap gegroeid was. Volgende aanwijzing was geweest: mijn carrière heeft een andere vlucht genomen. Ik sluit een terugkeer in de politiek niet uit. Oh, is goed. En ondanks dat ik meer <laughs> tijd maakte voor mijn relatie en een mogelijk gezin... ben ik toch weer vrijgezel. Inderdaad, Camille Eurlings. Uh, dat van dat uh, zware dat had je goed meegekregen. Uh, die andere vlucht slaat natuurlijk op de KLM... waar hij tegenwoordig een van de directieleden is. Goed gedaan. Acht punten. Dat is de factor waarmee we zometeen gaan vermenigvuldigen.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 Vandaag luidt de stelling. Minister Kamp moet vasthouden aan het pensioenakkoord. Nou, alle ins en outs daarover zijn al gezegd. Ook zojuist in de quiz nog een keer. Dus we zijn nu benieuwd naar uw eens of oneens. Minister Kamp moet vasthouden aan het pensioenakkoord. SMS u eens of oneens naar 7070. Kost 50 cent. U mag gratis bellen nummer 0800 1101. U kunt ook stemmen op onze website www.standpunt.nl En als u twittert, doet dat dan met hekje standpunt. Zijn we zijn terug bij Erik Mekelholt, 49 jaar uit Hengelo. Factor is 8. Uh, dat is volgens mij al meer dan die kandidaat gisteren had, of niet? Ja, toch? Ja. Dat is ook 8. Oh, die had 8, inderdaad. Uh, nou, dus uh, zet hem op, zou ik zeggen. Want uh, hoe hoger, hoe beter. Want er komen nog een paar kandidaten voorbij deze week. 90 seconden de tijd, hier komen de vragen. De Nationale Nieuwsbrief. Interviews met welke Amerikaanse oud-presidentsvrouw zijn openbaar gemaakt? Clinton. Nee, Jackie Kennedy. Wie won vannacht de US Open-finale? Was. Djokovic, hoe heet de Nederlandse Miss universe kandidaat die naast de titel heeft gegeven? Was. Kelly Wekers. Bij welke telefoonwinkel kun je voor 25 euro... op de wachtlijst komen voor een iPhone 5? Hetzelfde. Uh, nee, de Phonehouse. Hoe phone heet house. de oud-doelman die gisteren zijn boek presenteerde? Van Breukelen. Is goed. In welke plaats zijn de stoffelijke resten ontdekt... van twee Amerikaanse militairen uit de Tweede Wereldoorlog? Is goed. Naast Dominique de Villepin zou nog een Franse politicus geld uit Afrika hebben aangenomen. Wie was dat? Chirac. Dat is goed. Hoe heet de snackbar die gratis friet uitdeelt vanwege het 70-jarig bestaan? Bobo uh, uh, bo hobo, nee. Febo. Febo. Welke politieke partij wil geadresseerd reclamedrukwerk van loterijen verbieden? VVD. Dus de P van de A. Hoe heet de luchtvaartmaatschappij bij wie het ministerie van Verkeer en Waterstaat een inval heeft gedaan? Sunair. Sun Air. Solid Air. Solid Uit documenten op Wikileaks is gebleken dat welke Zuid-Amerikaanse president banden had met een drugsbaas. Deci ze bij welke plaats staat het nucleaire complex waar gisteren een explosie plaatsvond? Marcoul staat hier. Mick Jagger wil de 50 e verjaardag van de Rolling Stones niet vieren met wie? Richards. Ja, dat is goed. Welke partij wil de ontkenning van genocide strafbaar maken? Uh, CDA. ChristenUnie, hoe heet de rolstoeltennister die voor de zesde keer de US Open won? Pas. Esther Vergeren was dat. Oei, dat ja, ja, was die, die best. Het de, de, de eerste deel van die quiz was oh, hartstikke ja. goed, uh, die acht. Uh, maar dit viel niet mee, inderdaad. Vier uh, had je er goed, in het kanon. 32. Dus dan zitten we op 32. Ja, dat is voorlopig even voldoende. Maar of dat uh, het eind van de week gaat halen, dat durf ik niet helemaal te zeggen. Dat gaan we gewoon afwachten. Ja. Um, ja, net, net een paar feitjes niet, hè? Nee, het. is... Dat ging niet lekker. Nee, nou ja, goed. Het is niet anders. Um, twee kaarten voor beeld en geluid Geef we geven mee. De lunchradio, de mok en de broodtrommel. Dankjewel. Er staat een heel groot lunch op. Uh, dus je kan, kan niet missen wat daarin gaat. Een rooie is het ook nog trouwens. Een rooie? Ja, in brandweer. In, hè, dacht. Geen, geen oranje. <laughs> nee, dat doe je niet. Uh, goede reis terug. En uh, wie weet uh, houdt dit stand. En dan spreken we elkaar later deze week nog een keer. We melden ons zometeen om uh, kwart over één uh, weer. Dan uh, gaat het over het passageproces. Dat is dat proces over de liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. Dat gaat deze week verder. Maar kan iemand daar nog chocola van maken? Gel of Lijstra wel, hopen we, van Elsevier. Die gaat er zo meteen over praten. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV Vrijdag.